middernacht, het begin van vrijdag 28 juni... en Oek Thijssen met het NOS-journaal. Een groot deel van het personeel in gevangenissen die worden gesloten... krijgt nieuw werk bij de dienst Justitiële Inrichtingen. Dat heeft staatssecretaris Steven gezegd in de Tweede Kamer. Door de bezuinigingen gaan 19 gevangenissen dicht... en verliezen 2600 mensen hun baan. Een groot deel daarvan kan aan de slag... als bijvoorbeeld beveiliger van rijksgebouwen of bij de douane. In het debat zei Teven dat de bezuinigingen hard aankomen... en dat verdere bezuinigingen het gevangeniswezen volstrekt onmogelijk zijn. De Verenigde Naties genieten immuniteit... en kunnen als organisatie niet worden aangeklaagd. Dat heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bepaald... in een zaak die was aangespannen door de moeders van Srebrenica. Die organisatie zet zich in voor de nabestaanden van de volkerenmoord in 1995. Nederlandse blauwhelmen konden toen niet voorkomen... dat 9000 mannen werden vermoord. Volgens de moeders van Srebrenica kunnen Nederland en Dutchbed door de immuniteit van de VN aan hun verantwoordelijkheid ontsnappen. De Amerikaanse Senaat heeft de nieuwe immigratiewet aangenomen. Daarmee krijgen 11 miljoen illegale immigranten uitzicht op het Amerikaans staatsburgerschap. De Senaat nam het voorstel aan met 68 tegen 32 stemmen. Nu moet het Huis van Afgevaardigden er nog over stemmen. Daar wacht een harde strijd, omdat de Republikeinen in de meerderheid zijn. Basisscholen kunnen een gratis CO2-meter krijgen via de GGD. Docenten kunnen met zo'n meter controleren of er genoeg frisse lucht in het lokaal is. Dat schrijven staatssecretaris Mansveld en minister Schippers aan de Tweede Kamer. Nieuwe scholen en scholen die worden verbouwd zijn verplicht om een CO2-meter in huis te hebben. Het weer, het is bewolkt en er valt enige tijd regen of motregen. Die trekt in de loop van de nacht en ochtend langzaam weg. In de middag breekt af en toe de zon door. Het wordt zo'n 17 graden. De dagen daarna gaat de zon vaker schijnen en wordt het warmer. Wel blijft lokaal een bui mogelijk. Tot zover het NOS-journaal. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Op de A4 Delft richting Amsterdam... tussen het Ringvaartaquaduct en Hoofddorp 4 kilometer door wegwerkzaamheden. En op de A10 Ring Amsterdam, de Nieuwe Meer... Het staat uh, tussen de Rai en Amstel Business Park, dezelfde weg, dus twee kilometer ook door wegwerkzaamheden. Dit was de verkeersinformatie van de ANWB. Dit is Radio 1. En Casa Luna. Plag. Goeienacht en hartelijk welkom bij deze Casa Luna. Criminelen moeten strenger gestraft worden. Er moeten minimumstraffen komen. Kinderen moeten vaker volgens het volwassenrecht gestraft kunnen worden. De invoering van de wietpas hebben we natuurlijk nog. Uh, meer camera's op de snelwegen om criminelen beter op te kunnen sporen. En dan is er nog het plan om in het geheim te kunnen hacken. Het is maar een fractie van allerlei plannen waar het crime fighters duo teven en opstelte ons op heeft getrakteerd de laatste tijd. En allemaal bedoeld om Nederland veiliger te maken en ons een veiliger gevoel te geven. Maar het werkt niet. Dat stelt mijn gast van vannacht in het nieuwste editie van het tijdschrift... Cultuur en criminaliteit. Dat is Mark Schuilenburg, docent strafrecht en criminologie aan de VU in Amsterdam. Welkom. Dank je wel. En filosoof ook nog, daarbij. En jurist. En jurist. Jeetje, man. Ja, het, stelt, het houdt niet op. En zo oud ben je nog niet. <laughs> Hard gestudeerd dan, dat kan niet anders. Uh, vannacht een mooi moment om het over veiligheid te gaan hebben... want juist afgelopen dag is het startschot gegeven... voor de bouw van het veiligste museum van Nederland, PIT, in Almere. Met een oude brandweerwagen en veel lawaai werd de komst van Pit aangekondigd. Museum en kenniscentrum. Volgens de minister is Almere de beste plek. Je hebt hier de instrumenten en de middelen bij de hand. In een goede omgeving die inspireert, die op de toekomst en vernieuwing is gericht. Nou, dat hebben we met veiligheidsbeleid ook hard nodig. De minister heeft toegezegd dat deze plek ook een plek wordt waar als, als hij nieuwe initiatieven heeft op het gebied van veiligheid... dat dat vanaf deze plek gaat gebeuren. Dus de expo wordt ook een beetje het middelpunt van Nederland... op het gebied van informatie verzorgen aan de Nederlandse samenleving... op het gebied van veiligheid. Ja, dus de verbinding tussen de burger en de politie en justitie... rondom veiligheid. Het laatste meneer die we hoorden was iemand uit het bestuur van PIT. Dat is ook een zwaailicht hè, PIT. Januari gaat het open, Mark Schuilenburg. Ga je kijken? Nee, ik denk dat ik het toch even links had liggen, dat museum. Ja, laat je het even links liggen? Ja. En waarom? Nou, ik dacht altijd dat het museum voor dode dingen waren. <laughs> maar dit museum oh ja. lijkt mij tegenovergesteld. Hoe, uh, hoe levensvatbaar alle plannen zijn die minister opstelt. Uh, heel veel plannen trekt hij altijd tocht? weer in. Uh. Nee, dus in die zin is het museum zou het zomaar geschikt kunnen zijn om juist daar de plannen te gaan. Uh, ja, of is, of is het misschien natuurlijk ook een heel uh, kort leven beschoren dat zou ook toch kunnen. Ja, dat weet ik niet. Hij vond in ieder geval al meer een, een um, inspirerende plek ook voor het museum. Dus dat uh, zegt misschien wat. Uh, het idee wel achter dit museum is dat uh, veiligheid steeds meer iets is van ons allemaal. En dat het dus niet alleen maar iets is wat politie en justitie uitvoeren... maar daar hebben we allemaal mee te maken. Sta je Dat steun je wel, die gedachte of die begrijp je wel? Nou, die gedachte snap ik wel. Zie je, je merk je dat zelf ook dan? Ja, je ziet natuurlijk dat, uh, dat zeker sinds de jaren 80, 90... dat in toenemende mate andere partijen dan de overheid... verantwoordelijk worden gemaakt voor veiligheid. En dan gaat het met name om burgers uh, en bedrijven. En ik zag dat zelf toen ik uh, vier, vijf jaar geleden aan mijn boek uh, Orde en Veiligheid uh, begon te schrijven. Dat vorig jaar uitkwam. Uh, ik woon zelf in, in, in Kralingen, in, uh, in Rotterdam. Een nette buurt Rotterdam. Een nette buurt, hoewel Kralingen wel heel groot is. Ik woon nu, moet ik wel eerlijk zeggen, niet in het meest chique gedeelte van Kralingen. Zo hoog zijn die lonen toch ook weer niet op de universiteit. <laughs> uh, maar ik ga elke zondag, in ieder geval... Uh, ja, Spartanen spreken altijd graag in het verleden tijd... toen dus voetbal voetbalde Sparta en nog in de eredivisie... Uh, ging ik altijd elke zondag naar Sparta. Ik ga nog steeds altijd naar Sparta, maar het is nu vrijdagavond. Het is nu nee, vrijdagavond. Maar toen viel het mij wel op, het, dat was ongeveer vijf jaar geleden... dat in mijn tocht van mijn huis naar Sparta... Dat ik eigenlijk allerlei, wat ik dan noem, verschillende veiligheidsregimes passeerde. waarin de overheid eigenlijk niet de leidende partij was. Wel, neem ons eens dus mee van jouw huis naar het kasteel dan? Nou, ik, ik, ik liep op een gegeven moment naar buiten toe. Het was vrijdagmiddag, half twee. en toen keek de buurvrouw aan de overkant mij nog bijzonder aan. En ik dacht, nou ja, komt dat dan door mijn Sparta pet of mijn Sparta of mijn Sparta sjaal? Je kan er iets bij voorstellen. <laughs> en ik vroeg wat er aan de hand was. En zij zei. Ik maak nu opeens deel uit van, uh, van Burgernet... En ik zei, wat is burgernet? zei: nou het is een middel waarin burgers nu kunnen deelnemen. En als er wat bij ons in de straat gebeurt, ja. meneer... dan krijgen wij een signalement door. En dan, als we iemand zien, kunnen we dus, uh, dat doorgeven aan de politie. Dat kreeg ik ook met mijn verhuizing. Gelijk de vraag van de gemeente of je daarbij wil ja, het wordt nu, uh, ja, Dan het is krijg nu je sms'jes, hè, als klopt. er iets aan gebeuren, Je aan krijgt een sms'je ja. en zij had een sms'je gehad of een signalement... dat, dat, dat bij ons dus in de straat... De en, uh, de nou ja, <laughs> ik moet eerlijk uh, toegeven, de, de, zo erg was ik niet verkleed. Maar in ieder geval, ze vonden mij lijken op degene het signalement okay. was doorgegeven, waarvan auto was, door, was opengebroken. Nu kent ze mij al wel langer, dus ze, ze vertrouwde me wel. Maar toen was ik eigenlijk, en dat viel mij dus op... opeens was de burger daar eigenlijk dus de ogen en oren van de politie geworden. Ja. En dan ga ik meestal naar links, vanuit mijn huis uit. En daar heeft Abu Talib besloten om een hele rij aan camera's uh, op te hangen. En die camera's worden ook weer bekeken door private bewakingsdiensten. Dus dan passeer ik de camera. Doe je bekeken maar dat wordt is door een de gemeente Ja, dus door de gemeente uh, geplaatst. Ja, maar dus omdat wordt er niet door de politie was. van Rotterdam. Nee, vaak bekeken. heb je ook dat bepaalde uh, stroken ook door andere diensten worden bekeken. En toen was, was ik dat gepasseerd en dan, dan loop ik de winkel bij mij om de hoek in om een, uh, meestal mijn mars te kopen voor tijdens de wedstrijd. En tegenwoordig hangt er dan bij mijn buurtwinkel een sticker en dat die winkel deel uitmaakt van het collectieve winkelontzegging. En dat is een maatregel. Dat is eigenlijk heel simpel. Als ik, een, als ik een mars steel in die winkel. kan ik een jaar lang een ontzegging krijgen. tot alle winkels die daaraan meedoen. Mee okay. Dat is aanvankelijk in Den Haag begonnen. Dat is heel breed. In Den Haag doen bijna 500 winkels daarin mee. En dan gaat het niet alleen maar om de Jamin en de Bijenkorf. maar ook om de Nederlandse Bank, Galeries, uh, ah, dus Apothekers, enzovoort. Groot en klein. Ja. En dan maar hangen maar, maar ook sowieso camera's. Dan hangen ook en als je camera's? Wordt, ook private uh, ja. bewakers natuurlijk. Tenminste bij de grote zaken. Ja. Dat doen de ondernemers zelf ook? Dat doen de ondernemers zelf. Dus ik was eerst mijn buurvrouw gepasseerd. Toen uh, de anonieme camera. Toen mijn buurtwinkel dan moet je steeds nog eigenlijk met geen het politie. openbaar vervoer. Toen dan, dan ga ik meestal inderdaad met de metro van het Oostplein naar Mekoniplein. Ja. En daar moet je je kaartje in Rotterdam op een detectiepoort stoppen. En op mijn kaartje staat dan uh, schoon, heel en uh, veilig. Of snel en uh, veilig. Maar dat betekent wel dat al mijn reisgegevens... wat tegenwoordig natuurlijk al gebeurt, worden opgeslagen ja. in één systeem. En men dan altijd kan zien waar ik op dat moment... Uh, Bevindt. En ook op de perrons hangen. En ook de op de perrons hangen enzovoort. Maar dat betekent dus dat dan eigenlijk de controlerende instantie. dus wederom niet de politie was of een surveillant. maar het anonieme poortje. Ja. Want als ik geen tegoed heb. kom ik niet door het poortje heen. Als ik een OV-verbod krijg. wat dan mogelijk is binnen de metro. kom ik ook niet door het poortje door. En dan heb je natuurlijk in het stadion. In het kasteel ja, en toen kwam ik hangen, uiteindelijk van liep ik inderdaad naar het kasteel. het mooiste stadion van Nederland. Oh. En daar moet ik mijn seizoenkaart aan laten zien aan de stewards van Sparta. die daar weer verantwoordelijk zijn voor de veiligheid. Dus ik heb dan eerst mijn buurvrouw. Dan de camera, dan de buurtwinkel, dan het poortje bij de metro en dan de stuurwarts van Sparta. En dat is in 20 minuten. Want ja. ik ga in 20 minuten van mijn huis naar het Sparta Stadion. Dan denk ik, mooi toch? Ja, dan iedereen de kant... houdt elkaar een beetje in de gaten zo. Ja, maar er is natuurlijk ook een wat meer wetenschappelijke vraag. En die luidt dan, wat is er dan gebeurd in die 20 jaar tijd? Dat dus het politie en de overheid dus niet meer het monopolie hebben. Dat er in toenemende mate al die andere partijen zijn bijgekomen en in ieder veiligheidsregime, dus eigenlijk eigen straffen en sancties gelden. Ja. Want bij Sparta kan ik een stadionverbod krijgen. Ik kan ook een OV-verbod krijgen in de metro. Ik kan een winkelverbod krijgen in de winkel, enzovoort. En elke keer zijn er dus andere sancties die vrij... Drastisch kunnen zijn. Nogmaals, in het winkelverbod kan leiden dat ik bijvoorbeeld één jaar word uitgesloten van alle winkels om nog in te winkelen. In die omgeving? of nee, Alle, alle winkels, winkels in Rotterdam Nederland, die deelnemen Rotterdam. aan het collectief winkelverbod. Ja, ja. En dat zijn er 500, zei je? Nou, in Den Haag zijn er 500. Ja. En in Rotterdam iets lager, maar dat gaat ook in richting de, dat aantal. En die sanctie waar we het net over hadden, die is natuurlijk. Die is, nou ja, daar kan je iets van vinden. Of die, Ik vind hem. Behoorlijk uh, buitenproportioneel. Is het strenger dan wanneer je ja, door de politie in kraag uh, gevat ja, wordt bij een strenger. winkeldiefstal? En gestraft ik, wordt? Ik heb uh, voordat ik op de universiteit uh, werkte bij het Openbaar Ministerie gewerkt. En als je dan een winkeldiefstal uh, uh, pleegde. dan kwam je er toch wel af heel snel gewoon met een geldboete. Dus je ziet wel op het moment als je dus veiligheid ook overgeeft dus aan andere partijen. Ja. die dus andere belangen hebben. en in dit geval het zijn natuurlijk veel meer commerciële belangen. Ja. Dan moet je ook niet gek opkijken dat dan eigenlijk veiligheid dus wordt eigenlijk geïnfiltreerd. ook door andere motieven. en uiteindelijk misschien ook leidt tot hele andere sancties. Maar op het moment dat je het er niet mee eens bent. dan kun je toch bezwaar aantekenen tegen zo'n straf. of tot het feit dat je een jaar lang niet mag winkelen? Maar dan zie je ook de, eigenlijk de, op een bepaalde manier de perverse effecten. die ontstaan op het moment als in toenemende mate de partijen verantwoordelijk worden. Want inderdaad, kijk dan naar het winkelverbod. Degene die het winkelverbod hebben uitgevonden, waar de winkelies. Degenen die het handhaven zijn de winkeliers. Degene die het verbod opleggen zijn de winkeliers. En degene die inderdaad moeten besluiten als ik een klacht indient, is de winkeliersvereniging. Dus dat is vier om een rij. Is dat zo? Kan je niet een advocaat inschakelen en bij de rechten aan de hand Nee, omdat, je, om, nee, omdat het een civiele sanctie is. Dus je komt uh, eerst bij de uh, winkeliersvereniging zelf uit, omdat het via het klachtrecht gaat. En niet via het strafrecht. Want het is geen strafrechtelijke sanctie, het is natuurlijk een civiele sanctie. Maar op het moment dat jij uh, nou je ja, miskend voelt of dat jij zegt dit is niet proportioneel, dan moet dat toch juridisch ja, gezien dat, maar, aangepakt maar, maar, kunnen worden? Maar, ja, natuurlijk, maar dat betekent dat je eerst de winkeliesvereniging voorbij ja. moet, want je zit in een bestuursrechtelijke kolom. Daar moet je voorbij en eventueel kan het dan nog via via het OM ook een keer aanhangig worden gemaakt. Maar omdat het natuurlijk geen sanctie is die door de politie en het Openbaar Ministerie wordt opgelegd, het is geen geldboete of taakstraf of gevangenisstraf, maar een ontzegging op basis van een civiele overeenkomst die jij tekent met zijn winkelier... kom je in een hele andere eigenlijk, uh, rechtsgang terecht ja. dan waar je normaal zou komen. En waar, een rechtsgang die natuurlijk ook jou? met veel minder waarborgen is omkleed. Is dat jouw bezwaar? Of is het bezwaar dat ze te veel macht krijgen? Nou, dat is niet per se mijn bezwaar. Want ik, ik, begrijp wel wat ik, ik begrijp wel dat je andere partijen ook mede verantwoordelijk maakt... voor het veiligheidsbeleid, omdat de overheid gewoon met de huidige hoeveelheid criminaliteit... niet en een eentje meer in staat is om de criminaliteit toch de baas te kunnen. Ja. Maar dat betekent tegelijkertijd niet dat je je ogen moet sluiten voor de vraag... wat die andere partijen dan doen met die verantwoordelijkheid die ze hebben gekregen. En ik denk dat we die vraag zelden stellen, maar ook zelden dus een antwoord op geven. Misschien omdat we het allemaal wel prima vinden? Ja, maar dat vind ik dan een vrij passief antwoord. Ja, maar dan komt er ook weinig verzet natuurlijk als iedereen het wel oké okay vindt. Wat ik net zeg, van nou we houden we toch allemaal elkaar in de gaten. Prima. Ja, maar de, de, de vraag is natuurlijk wel. Uh... Jij bent nou natuurlijk als wetenschapper. Niet, nou, niet alleen als die partnerschappen nou, die daarin. Als wetenschapper, want ik, wat ik zei, ik, ik, ik woon gewoon midden in Rotterdam. Ik, ik kom ook regel, altijd gewoon in die slechte wijk. Dus ik weet ongeveer wat dat speelt. Maar de vraag is, uh, wil jij uh, een publiek goed, wat veiligheid altijd was, hè, uh, opgeven zo makkelijk en daarvoor private belangen voor in de plaats stellen. En dat vind ik een belangrijke vraag. Omdat we altijd vanuit de geschiedenis... Hè, en dan vanuit uh, ook de belangrijke rechtsfilosofische ideeën... over veiligheid al bij Thomas Hobbes... dat we een gedeelte van onze vrijheid afstaan aan de overheid... zodat we daarvoor in de plaats veiligheid terugkrijgen. Dat hebben we gedaan omdat die overheid op een bepaalde manier vertrouwden, maar ja. ook omdat aan die overheid natuurlijk bepaalde rechtswaarden zijn gekoppeld. Rechtmatigheid, rechtvaardigheid proportionaliteit. Als je zo makkelijk dus veiligheid overgeeft aan private partijen, dan moet je ook niet gek staan te kijken dat die waarborgen die dus zitten aan die publieke kant ook heel makkelijk te grabbel worden ja. gegooid. Want controleert ja, je dat de overheid het ook niet? Nee, bijna of te niet, weinig? Nee. nee. Nee, want je ziet natuurlijk dat de mensen die zo'n winkelverbod krijgen, als je bijvoorbeeld in de Haag kijkt, zijn natuurlijk met name Roemenen, Bulgaren. Euh, nou ja, die zijn nou niet zo juridisch geschot als ik. Dat ze denken, ik ga eens even via die beklagrecht en dan naar die rechter en dan via het Europees Hof even aantonen dat mijn levensruimte wel behoorlijk wordt ingeperkt door een nee. verbod. Is het nou uit, uit nood geboren? Want je zegt van het is in die zin logisch, weet je, de politie alleen kan niet alle criminaliteit handelen. Of is het ook echt vanuit een ideaal of vanuit een bepaalde filosofie... dat het goed is om veiligheid uit handen te geven? Is nou, het daaruit voortgekomen? Nou, het, het zit op een aantal oorzaken. Het, het, het, het, het, er zit een feitelijke oorzaak in dat we sinds de jaren 70 en 80... gewoon zien dat de criminaliteitscijfers gewoon behoorlijk stijgen. Die stijgen en die bereiken ongeveer in 2001 een hoogtepunt. En dan zit het ongeveer rond de 1,2 miljoen geregistreerde misdrijven per jaar. En dat varieert van een tasjesroof tot aangewapende overvallen. Ja, en we alles. hebben over, over alle ja. geregistreerde criminaliteit. Dus waar wordt aangifte van wordt gedaan. Mm -hmm. Hoopwagens doen nog geen aangifte. Nee. Dus het cijfer zal nog hoger liggen. Maar als we ergens van moeten uitgaan... is het gewoon handig om even, even van deze cijfers uit te gaan. En dan zie je dus echt dat in de jaren 70, 80, 90 criminaliteit... echt, echt heel sterk toeneemt. Dan zie je dat de overheid zich gedwongen ziet ook... natuurlijk voor het probleem van hoe handhaven we dit nog... met een beperkt politieapparaat. Ja. Want er zijn in Nederland op dit moment... Ja, ongeveer 49 à 55.000 agenten. Dat is op zich niet heel veel, ook niet heel weinig. Maar je voelt wel aan dat die onmogelijk in staat zijn om alle criminaliteiten dus te kunnen aanpakken. Dus ik snap wel dat de overheid dan zegt, beste burger, best bedrijfsleven. Ook u heeft een taak, ook u moet de verantwoordelijkheid pakken. En ook u moet iets doen aan ja. de criminaliteit. Dus aan de ene kant snap ik de noodzaak wel uit een feitelijk gegeven dat de criminaliteit zo sterk is gestegen. Tegelijkertijd moet je denk ik ook niet uh, je ogen voor sluiten dat het ook samenhangt. Ja, waar we natuurlijk ook al 10, 20 jaar zitten, in een veel meer neoliberale politiek. Waarin het voorkomen vanzelfsprekend is. Dat publieke goederen. Ik nou, denk ook aan het openbaar vervoer of aan de energievoorziening. In toenemende mate de voorzieningen daarvan worden overgegeven aan private partij. Alles geprivatiseerd wordt. Ja, ja dat ja. is natuurlijk wel een sterke beweging waar we 10, 20 jaar zitten. En dat leidt er uiteindelijk toe dat we dus ook veiligheid en de aanpak van criminaliteit. Uh, overhevelen in toenemende mate ook aan private partijen. Ja. En dat is een, vind ik wel een fundamenteel vraagstuk. Want ik had, ik had vanmiddag een interview met uh, Afro-televisie. En dat, dat interview ging ook over het voornemen van dit kabinet... om bijvoorbeeld gevangenissen te privatiseren. En dat vind ik een hele lastige discussie. Omdat je aan de ene kant zou kunnen zeggen... nou ja, de schoonmakers. Die zou je toch makkelijk uh, kunnen betrekken van private partijen. En daar ben ik het toch wel mee eens. Maar dan kom je natuurlijk aan de volgende vraag... De gevangenisbewaarders zelf, moeten die van de overheid in dienst zijn... of zijn die privaat? Het bouwen van een gevangenis, overheid of mag het voorkomen privaat? En je voelt aan dat zaken gaan verschuiven. Dus waarbij de schoonmakers je nog zegt van... nou, dat vind ik wel best als we dat van de private partijen betrekken... vind ik, en dat is mijn persoonlijke mening, bijvoorbeeld met gevangenisbewaarders... Weer niet kunnen. Maar je hebt het toch al in sommige, volgens mij ook de biasboot, heb je het ook, dat gedeeltelijk particuliere beveiliging ja, is en de ja, bewaarders. Dat klopt, je ziet al langzaam dat het erheen gaat. En in de Verenigde Staten is het al zover dat je echt particuliere gevangenissen uh, bestaat. Zelfs gevangenissen. Is de uh, definitie uh, slechter? Nou ja, je ziet wel uh, dat, dat het bepaalde merkwaardige dilemma's en tot merkwaardige consequenties leidt. Want stel je voor dat jij de, de directeur bent van een gevangenis, die volkomen particulier is. In Amerika heb je dus een aantal. En die zijn ook bijvoorbeeld genoteerd op de aandelenkoers. Dus je kan aandelen in dat soort gevangenissen kopen. Dat is kopen. eigenlijk ook een gek idee, toch? Nou ja, dat is uiteindelijk de meest uiterste consequentie van een neoliberaal ja. denken. Dat we aandelen erin kunnen kopen. Dat leidt dus tot de gedachte dat jouw aandelen meer waard worden... op het moment als die gevangenissen vol ja. zitten en heel lang vol blijven. Maar altijd het grote idee natuurlijk van de overheid was met veiligheid... was juist het resocialisatie-ideaal... dat we eigenlijk zo min mogelijk mensen in die gevangenis wilden hebben. Dus je voelt wel aan dat op het moment dat jij dat soort wezenlijke publieke goederen privatiseert... dat je voor heel andere vraagstukken komt te staan. En dat, nogmaals, je moet ook niet vergeten... en dat vind ik zelf wel heel belangrijk, met bijvoorbeeld met betrekking tot de gevangenis... heb je het over uh, vrijheidsbeneming. De gevangenisstraf is de meest zware ja. sanctie die we hebben in Nederland. En de sanctie waar je niet lichtvaardig mee kan omgaan. Je berooft iemand van het leven. Dat kan terecht zijn, omdat hij natuurlijk bepaalde vormen van criminaliteit heeft gepleegd. Maar ja. nogmaals, het is de meest zware sanctie die er is. Om dan die meest zware sanctie die bestaat zo lichtvaardig... de uitvoering daarvan en de implementatie... naar private te partijen geven. Ja. te geven, vind ik vrij ver gaan. Ja. Ja. En eigenlijk te ver. Maar goed, zover is het nog niet hè, in Nederland. Nou ja, TV heeft het ervoor gesteld nu toch wel om, om één gevangenis. toch veel, veel meer privaat te gaan exploiteren, te gaan exploiteren als ja. proef. En, en het, het motto is dan, en dan zie je natuurlijk de neoliberale discours daar helemaal doorheen komen. dat dat goedkoper zou zijn. Ja. En dat is een heel merkwaardig motief. Want hij, hij heeft zelf een aantal jaren geleden een onderzoek laten uitvoeren. of het inderdaad goedkoper is. En daar blijkt uit hetzelfde rapport, blijkt inderdaad niet dat het evident goedkoper is op het als private partijen... bijvoorbeeld gevangenissen gaan bouwen en beheren. Maar je, gaan je gaan beheren. ziet nu natuurlijk sowieso in het hele justitiebeleid wel... dat, dat zeker Teven met allerlei plannen komt... die puur nu uit, uit financiële nood... Zijn, die, die ook weer deels moet intrekken als je het over een plan met de gevangenis hebt. Ja, dus het, het kabinet, wordt steeds meer door, door geld eigenlijk ingegeven. Ja, en dat, dat, dat, dat, is dus, dat is dus eigenlijk dat neoliberale denken bijna. Het, het wordt ingegeven op, op punten van efficiëntie en effectiviteit. Ja, maar, maar, je maar we dan... kunnen blijkbaar niet accepteren dat heel het hele veiligheidsbeleid... eigenlijk per definitie, en het klinkt misschien heel raar dit... eigenlijk altijd inefficiënt is om de hele simpele reden dat criminaliteit zo oud is als de mensheid... Ja. en dus eigenlijk altijd een onderdeel is van ons bestaan. Dus de hele fantasie bijvoorbeeld die bijvoorbeeld in dit kabinet wordt uitgesproken... van een samenleving die volkomen, volkomen veilig zou zijn en criminaliteitsvrij... Ja, dat is, delusie, is gewoon een utopie. Toch? Dat, is, een dat is gewoon de, de spierballentaal die, die iedereen graag hoort. Van Wij gaan ervoor, wij pakken ze aan. Ja, maar eh, achter, die spier, achter die spierballentaal zit natuurlijk wel de fantasie... van een, een volkomen veilige samenleving. En als je kijkt naar de geschiedenis van de mensheid, is dat natuurlijk een merkwaardig idee. Maar het, het, het geloof klinkt... je echt dat dat een, een oprechte filosofie en gedachte daarachter is? Nou iedereen ja, weet kijk, ook niet, dat dat nooit niet, zal gebeuren. Ze weten dat ze het, natuurlijk uiteindelijk iedereen weet dat dat nooit zal gebeuren. Maar als je kijkt naar de maatregelen die de laatste vijf, zes jaar zijn genomen, ademen ze maar één retoriek uit, en dat is dat strenge straffen en harder optreden de criminaliteit uh, naar beneden zal brengen. Ja. Maar iedereen weet. Kijk bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten, die is wereldkampioen in straffen. Daar worden de meest levenslang uitgesproken, de meeste doodstraffen opgelegd. Maar de Verenigde Staten is nou niet het meest veilige land ter wereld. Nee, maar dus tegelijkertijd dat verband is, is dus het in niet. Nederland wel veiliger geworden. De afgelopen jaren de criminaliteit daalt. Dus ja, je dat kunt ook op zeggen, zeggen sinds 2005. het 2005. Nou ja, dat is de vraag. Want sinds 2005, en daar heb je gelijk in, zie je inderdaad dat in ieder geval de geregistreerde criminaliteit met 11% is gedaald. Dan de vraag is, hoe komt dat dan? Maar dat zijn toch andere oorzaken dan alleen strenge straffen. En een belangrijke oorzaak waarom die criminaliteit zo is gedaald... heeft bijvoorbeeld te maken met de vergrijzing van de bevolking. Waarom het in de jaren 87, 80, 90 zo snel steeg... had gewoon te maken met het jeugdige karakter van de Nederlandse bevolking. En jeugd komt sneller in aanraking met het strafrecht dan bejaarden... Nu zie je door die ontgroening en die vergrijzing dus ook... dat die criminaliteit wat afneemt. Nou ja. In ieder geval als we kijken naar de geregistreerde criminaliteit. Maar een andere oorzaak is uh, met name dat we heel veel winst hebben geboekt... toch met het nemen van preventieve maatregelen. Dus als we op dit Terwijl daar moment... toch geen prioriteit aan is gegeven, volgens mij, door, door de overheden? Nou, half-half. Uh, de retoriek, nogmaals, die zij uitstralen. is strenge strafharder aanpakken. Maar tegelijkertijd zie je wel dat als bijvoorbeeld woningnieuwbouw. Uh, nieuwe woningen worden gebouwd. dat bijvoorbeeld de deuren uh, twee sloten op zitten. Dat bedrijven ook steeds meer worden aangemoedigd. natuurlijk alarminstallaties, camera's te plaatsen. En de grote winst zie je wel met betrekking tot de daden van de criminaliteit zit in het nemen van preventieve maatregelen. Niet zozeer in de repressie, maar met name maar dat in de preventieve maatregelen. dat is ook wat, wat ondernemers en mensen zelf moeten doen. En niet ja, zozeer en dat wat vanuit ik de dan kom bij het begin van het verhaal weer terug. Ja. Dat is eigenlijk ook een beetje onze eigen verantwoordelijkheid. Maar, maar ja, dat staat dat, dus je kunt eigenlijk. zeggen het is onze eigen verantwoordelijkheid. Je kunt ook zeggen de overheid heeft het niet goed op orde. En dus moeten we het maar zelf doen. Want ik kan me voorstellen dat veel winkeliers denken van ja... wat de politie laat liggen, daar word ik noodgedwongen verantwoordelijk voor. Nou, dat klopt. Dat winkelverbod waar we net over hadden... is gekomen op initiatief van de winkeliers uit klacht. Ja. dat de politie onvoldoende in staat was op te treden... tegen mensen die uh, goed meenamen uit winkels. Dus, dus, dus nogmaals, de behoefte is, is wel reëel. En ik geloof ook wel dat we bepaalde verantwoordelijkheden moeten delen. Maar nogmaals, we moeten onze ogen dus niet sluiten... voor de andere kant van het verhaal. En dan zit je dus op echt publieke waarden als proportionaliteit, rechtvaardigheid, legitimiteit... Ja. Ik wil het zo meteen met jou gaan hebben over hoe het komt dat wij zelf ook anders over veiligheid zijn gaan nadenken. En, en hoe onze blik veranderd is. Maar we vragen altijd aan uh, onze gasten om muziek mee te nemen. We hadden een strijd voor de uitzending. <laughs> ik wil twee keer muziek draaien. Maar, uh, Mark Schuilenburg, het wordt maar één keer muziek. Ja. Kan ik je alvast uh, verklappen? Floor, Floor de strijd, ja. Je hebt de strijd, die strijd heb je verloren in ieder geval. Welk nummer uh, gaan we naar luisteren? Het wordt een nummer van de laatste plaat van Queen's of Stone Age. Ik zat aanvankelijk te twijfelen om wat meer elektronische muziek te draaien... maar ik dacht op dit tijdstip van de avond uh, laten we dat nummer erbij ingoien. Je moet een beetje gooien. rekening gehouden met de luisteraars ook. Ja. En waarom? Heb je een reden ervoor? Nou, ik vind het wel een erg goede plaat. Ik was altijd al geschamerd van Queen's of Stone Age. Maar deze plaat, het klinkt heel erg merkwaardig, heeft wat meer soul in zich. Het is echt een gitaarband, maar het heeft wat meer soul in zich. En ook de, de, de, de stem van de zanger, Josh Stone, ja, die ademt een soort... Het klinkt misschien heel raar, een soort sexyheid, een soort geilheid uit. Die, hoewel ik niet op mannenval, wel aantrekkelijk is om naar te luisteren. Zeker op het tijdstip van vannacht om vijf voor één. heen. Muziekkeuze dus van Mark Schuilenburg. Mijn uh, gast van vannacht, hij is docent strafrecht en criminologie aan de VU in Amsterdam. We hebben het vannacht in deze Kazaluna over veiligheid. Dat veiligheid steeds meer in handen is gekomen van de bevolking. Van ondernemers, van nou, woningcorporaties, openbaar vervoerbedrijven. Van alles en nog wat. Uh, maar we doen het zelf, zit ik te denken. Mark Schuilenburg natuurlijk ook wel. Dat, dat burgernet waar we het aan het begin over hadden. Dat je als burger waakzamer bent. Maar ook het filmen, wat natuurlijk steeds vaker gebeurt. De drang naar eigen richting. Hangt dat ook met elkaar samen? Wordt dat een beetje bewerkstelligd... doordat het niet meer alleen het terrein van politie en justitie is? Denk nou, jij? Je ziet natuurlijk wel in, in, in onze samenlevingen in een brede zin... dat veiligheid echt, een, echt een, bijna een issue number one is geworden. Nu is wel de laatste paar jaar natuurlijk de economie... Een, de echte issue number one waar we op dit moment natuurlijk in ja. zitten. Maar laten we eerlijk zijn, veiligheid was dat lang. Ja. En als ik dan, uh, ik zat er wel eens te timen als ik naar het NOS-journaal keek. of naar het Nieuws. of ik, ik las de krant. Dan, dan, dan viel het natuurlijk wel op. hoe verhoudingsgewijs heel veel aandacht eruit ging. naar criminaliteitsproblemen. Maar eigenlijk ook dat in het begin. was het natuurlijk vooral de VVD die daarop zat. Veel restrictiever wilde optreden, maar eigenlijk alle partijen hebben dat wel overgenomen, toch? Veiligheid ja, werd op een gegeven moment echt een issue van alle partijen. Ja, en daarmee, en dat is een van de meest opvallende ontwikkelingen, vind ik binnen het veiligheidsbeleid. Daarmee werd veilig, veiligheid eigenlijk wat ik dan noem, een volkomen gedepolitiseerd goed. Wat bedoel je daarmee? Nou, de, aanvankelijk de, de betekenis van politiek, in de, ook, ook in de oude Griekse de betekenis van het woord, betekent het voeren van strijd. Dus het, het, het, het wisselen van opinies en meningen over de inrichting van de samenleving. En van oudsher had bijvoorbeeld natuurlijk de Partij van de Arbeid... een heel ander idee hoe de samenleving in te richten dan de VVD. Ja. Als je kijkt wat de laatste vier 5 jaar is gebeurd... met betrekking tot een aantal belangrijke publieke issues... en laten we dan maar concentreren op veiligheid... dan wijkt de veiligheidsagenda van de Partij van de Arbeid... nou niet zo heel veel af, meer van de PVV of van de VVD. Dat betekent dus dat er geen strijd meer wordt gevoerd... in de politiek over hoe... Veiligheid te gebruiken, hoe bepaalde middelen in te zetten of een hoeveel je kan gaan. In die zin vind ik dus veiligheid een volkomen gedepolitiseerd goed. De maar taal tegelijkertijd... van de Partij van de Arbeid is dus exact dezelfde taal ja, is als dat de VVD. Zo? Want de Partij van de Arbeid roept toch juist op tot een humaner beleid. Dat uh, niet vandaag nog, rondom het visiteren van, uh, van mensen, wat dan met de lichamelijke integriteit te maken heeft van mensen. Ja, er zullen natuurlijk altijd een humaner wel, naar illegale beleid? Nou ja, er zullen natuurlijk wel altijd een kleine verschil zitten tussen de beide partijen. Maar laten we dan maar het meest bekende voorbeeld noemen. Van de laatste paar maanden strafbestelling illegaliteit. Die is toch echt ondertekend door Samson. Ja. Waarbij heel de achterban van de Partij van de Arbeid erop tegen is. Wat voorkomen gaat natuurlijk om een non-probleem. Er zijn volgens mij in Nederland rond de 90.000 mensen die illegaal zijn. Nou, die hebben geen enkele behoefte aan om in de criminaliteit uh, te gaan. Want als je illegaal bent, dan snap je wel. Dan, dan maar Hoe doen stand... partijen dat dan? Nou ja, Waarom ze natuurlijk... dat dan allemaal mee? Nou, dat heeft natuurlijk te maken. Aan de ene kant is, is dat toch, denk ik ook, dat de Partij van de Arbeid ziet... dat ze heel veel terrein heeft verloren. En dat ze ook wil laten zien dat ze tough on crime is tegelijkertijd, uh, ja, waarom gaan partijen er ook in mee? Er zit natuurlijk ook in het hele spel van het politiek... dat je natuurlijk met een coalitievorming zaken uitonderhandelt. Maar daarmee gaat dus de strijd over de inrichting van de samenleving ja. volkomen verloren. Maar kennelijk zitten mensen dus wel... hebben mensen behoefte aan, aan, aan die issues? Nou, ik denk dat de samenleving en de mensen eigenlijk behoefte heeft... aan een hele ander soort politicus. Aan een politicus die zegt, beste mensen, criminaliteit hoort bij onze samenleving... Natuurlijk proberen we het aan te pakken, natuurlijk proberen we het te oplossen. Maar we kunnen u geen samenleving garanderen die voorkomen criminaliteitsvrij is. Ja. Ik denk dat de bevolking je dat heel goed kan uitleggen. Ik denk daar ook dat je de bevolking heel goed kan uitleggen... dat wat dit kabinet doet en ook die vorige kabinetten... met de eenzijdige nadruk alleen op strenge straffen... niet helpt aan het criminaliteit naar beneden brengen. Als je burgers bijvoorbeeld ook inzicht geeft in, in strafzaken en ze geeft, geeft ze bijvoorbeeld info over de achtergrond van de verdachte en over de situatie, blijkt ze in werkelijkheid ook veel minder strenger te straffen dan de gemiddelde rechter. Dus dat betekent wel dat je het kennisniveau ook van de burger ook op een bepaald niveau nou ja, op een bepaalde orde moet brengen en ook eerlijk moet zijn in wat je kan bereiken. En je bereikt dus geen criminaliteitsvrije samenleving. En je bereikt ook geen minder criminaliteit door strenger te straffen. Nee, maar ik vraag me af, hoe komt het dat, dat veel mensen kennelijk het beleid wel steunen? En dat andere politici daar dus ook in meegaan? Is het omdat mensen zich nog onveilig voelen? Is het omdat er vaak genoeg in de krant staat hoe onveilig het wel niet is wat er allemaal gebeurd is? Is het dat politici nog te vaak zeggen? van kijk eens hoe erg het allemaal is gesteld. Hoe komt het dat wij kennelijk het beleid ook steunen? Ja, het is denk ik wel wat je aangeeft. Een combinatie van een aantal factoren. Dit, dit, dit is de factor dat, dat het nou ja, natuurlijk een, een breed besproken onderwerp is. Twee, en laten we daar niet om, om, omheen gaan. En daar wil ik totaal niet omheen draaien. Criminaliteit is natuurlijk ook, ook gewoon, gewoon sterk toegenomen. Gewoon sinds de jaren 70. Dus het is ook gewoon een reëel probleem. Als je kijkt hoe sterk het is toegenomen. En het raakt mensen altijd natuurlijk... Maar is het toch niet in... gek dat, dat dan politici komen met hardere maatregelen? dat is dan toch waarmee ze mensen gerust denken te stellen? Ja, maar, maar, maar je moet dan kijken naar de legitimatie achter die hardere maatregelen. Dus die harde maatregelen worden geïntroduceerd... en worden verkondigd en worden verkocht met de boodschap... dat dit zou helpen om de criminaliteit terug te dringen. En daar gaat het mis? Maar, nou ja, dat gaat niet per se mis. Maar er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat met strenge straffen... Alleen hè, de criminaliteit naar beneden zou gaan. Waarom de criminaliteit de laatste tien jaar naar beneden is gegaan, is met name te danken echt aan preventieve maatregelen ja. en niet aan repressieve maatregelen. Er is één uitzondering, en dat is, uh, die, die werkt ook wel degelijk, maar die gaat even betrekking op een hele kleine groep. Is als je bijvoorbeeld de drugsverslaafden, die aanvankelijk natuurlijk een de gedeelte van de criminaliteit voor haar rekening nam, met name de inbraken enzovoort, als je die gewoon natuurlijk twee jaar van straat haalt. Die draaiden ja, criminelen. criminelen veel plegers. Ja. Dan heb je op bepaalde aspecten van criminaliteit minder criminaliteit. Maar je ziet nu ook dat de groep heroïneverslaafden, die met name in de jaren 80 en 90 heel groot was, ook steeds aan, kleiner aan het worden is. En dat heeft gewoon met de minder aantrekkelijkheid van heroïne te maken in deze samenleving. Ja. Maar waar de echte winst op wordt gehaald met betrekking tot criminaliteitsbestrijding zijn preventieve maatregelen en niet repressie. Boezemen, boezemen wij elkaar ook angst in? Nou ja, met, als, er, als ik kijk dat dat werkelijk elke week... en ik, ik bewonder onderhand de originaliteit en de inventiviteit... van onze minister en staatssecretaris. Maar dat die werkelijk elke week met een nieuwe maatregel kunnen komen... En vaak ook weer worden gedwongen om die maatregelen na verloop van tijd weer in te trekken. Ja, Maar het was een tijdje geleden ook in Niels dat ze oude maatregelen ook afstoffen. Ja, ze recyclen en en ook <lacht> ja, oude dat maatregelen dat en die gooien ze bericht. ook gewoon door de Kamer <laughs> heen. Daar vraagt niemand wat over. En na verloop van tijd trekken ze weer in. Maar ik verbaas me ja, daar toch wel echt het stelligste over... dat niemand zich ooit daar iets tegen zegt of over overageert. De wietpas die wordt uh, voorgesteld, weer ja, nou, wordt ingetrokken. Dat niet de minimum de minimumstraffen minimum, minimumstraf, uh, worden weer ingesteld, worden weer uh, teruggetrokken. Er uh, ja, ja, is een legio van dat soort voorbeelden te noemen. Maar nogmaals, ze worden steeds ingevoerd onder het adagium... tough on crime, strenge straffen helpt. En ik denk dat er nu eens een behoefte is ook voor een politicus... die gewoon zegt, uh, beste bevolking, natuurlijk pakken we criminaliteit aan. Dat ontken ik helemaal niet. Maar laten we wel kijken wat effectief is en waar meerwaarde is. Ja. En niet alleen maar symboolpolitiek. Want daar breekt natuurlijk komen... een gemiddelde burger ook op een gegeven moment doorheen. Als het echt niet werkt, maar als mensen het idee hebben dat het veiliger wordt... dan, dan wordt het gezien als goed beleid, toch? Ja, maar als je kijkt naar de onveiligheidsgevoelens van de mensen... zit die nog steeds vrij hoog. Ja, is dat niet ook een totaal ander ding eigenlijk? Ja, je ziet natuurlijk een vrij gat ook altijd... Hè, tussen wat wordt genoemd objectieve criminaliteit. Ja. En dat is de criminaliteit die natuurlijk gewoon geregistreerd wordt... en uh, die je kan tellen. En de gevoelens van mensen uh, met betrekking tot criminaliteit. Ja, dat bedoelde ik van... praten we uh, elkaar onszelf angst in... dat het onveiligheidsgevoel nog steeds blijft bestaan. Waar komt dat dan vandaan? Ja... Die twee dingen hangen inderdaad wel samen. Ik, had met de, ik moest eraan aan denken, we hadden het in de voorbereiding met mijn collega er ook over. dat ze, De aanpak van de economische crisis. Dat is niet is even een uitstapje hoe dat in Duitsland gebeurde en in Nederland gebeurde. In Nederland werden maatregelen aangekondigd met daarna een boodschap. Want als we dat niet doen, dan wordt het nachtmerrie. In Duitsland werden maatregelen aangekondigd met het idee als we dit doen, gaat het beter met ons. Ja. Ik denk dat klinkt zo anders. Het een geeft vertrouwen ja. en het ander geeft angst. Ja. Is het op, op gebied van veiligheid, uh, wordt het eenzelfde beleid gevoerd? Nou, je ziet wel, de, als je kijkt, dat is wel interessant... als je kijkt naar de etymologie inderdaad van het woord veiligheid... dan is het in het Nederlands verwijst dat naar het oud-Friese woord felig. Uh, dat schrijf je dan met een V. En je hebt ook een, een middel-Nederlands-Duits woord, dan schrijf je felig. En dat is met een F, dus F-E-L-I-G. Als je kijkt naar het Franse woord, is securité. En ook naar het Duitse woord is nog duidelijker, sigreit. Dat betekent dat in de connotatie, in de etymologie van het woord veiligheid... altijd ver verschillende betekenissen zitten. Er zit ook dus in het Oud-Nederlands een veel meer positieve betekenis. En dat, verwijst, ja, en dat verwijst naar zaken als geborgenheid, herbergzaamheid, ja. vertrouwen, uh, etc. Maar wat je nu dus ziet, uh, is dat met name de negatieve betekenis van criminaliteit voorop staat. En daarmee bedoel ik, met negatief, dat het gaat om tegenhouden, bestrijden, voorkomen... He, allemaal negatieve connotaties. Maar een interessante vraag zou zijn... is hoe we inderdaad die herbergzaamheid en die geborgenheid kunnen bevorderen... zonder terug te vallen op maatregelen die alleen maar een negatieve insteek hebben. Maar als er dan wordt gezegd... we hangen overal camera's op op de snelweg nog meer... zodat we criminelen nog beter kunnen opsporen... is dat dan niet voor uw eigen veiligheid? Ja, is dat dan tuurlijk, in de positieve zin? Dat, nou ja, het, het zit er beide kanten aan. Maar ik denk dat heel veel van die maatregelen worden ingevoerd vanuit een wantrouwen. En het is interessant om bepaalde maatregelen, zoals je net ook zei, in, in Duitsland... in te voeren juist vanuit een, vanuit een vertrouwen. En misschien ook naar een ander soort type maatregelen te gaan. Dan puur alleen die repressieve maatregelen. Ja. Wat zie jij nog meer als preventieve maatregelen die vanuit de overheid... Uh, moeten worden gedaan. Gaat dat dan ook om jeugdprojecten bijvoorbeeld? Nou, wat ik zelf wel een heel interessant project vind... En, en nogmaals, er zit ook voor een nadeel aan... maar is, omdat we het net hebben over die betrokkenheid van de burgers... ik vind, vind ik gewoon een interessante maatregelen... hoe de overheid ook zelf probeert het vertrouwen in de wijk toe te nemen met betrekking bijvoorbeeld het vertrouwen... wat mensen hebben in gezagsdragers. Wat is dan buurtbestuurd? Buurtbestuurd is, is, is eigenlijk overgenomen uit de Verenigde Staten. Zoals trouwens heel veel veiligheidsmaatregelen... altijd uit de Verenigde Staten worden overgenomen. En die werd aanvankelijk ingevoerd in Chicago. En dan met name in de ghetto's. Dus echt de allerslechtste wijk in Chicago. En die wijken hadden natuurlijk te maken met... waanzinnig hoge criminaliteitscijfers. Maar ook met geen enkel vertrouwen van de zwarte bevolking... die daar woonde in de politie en de andere uh -huh. gezagsdragers. Toen heeft Chicago, het, het Chicago-programma is dat, wat, wat eigenlijk zijn variant is van de buurt bestuurd, heeft gezegd, burgers in een bepaalde wijk, u kunt komen naar bepaalde bijeenkomsten, wij zenden er ook politie heen, u mag een top 10 maken, en voor de top 3 stellen wij politiecapaciteit ter beschikking. Okay. Dus u mag aangeven wat voor zaken er in uw wijk beter moet worden gehandhaafd worden. Nou, er zitten bepaalde natuurlijk altijd ook weer nadelen aan. Dus je, je, je, aanvankelijk zie je ook in Nederland... wie bijvoorbeeld naar die buurt bestuurt, uh, bijeenkomsten gaat. Zijn het in het algemeen natuurlijk weer de welgestelde plank... Uh, Nederlander met een uh, auto, een garage, en twee kinderen en een hond. Die zich terugmaakt om dingen die waar zo iemand die net rond kan komen... Ja. zich En, om en, en maken. vaak zie je ook dat, dat, dat de zaken die geagendeerd worden... weer weinig hebben te maken Echt met echte vormen van criminaliteit. Natuurlijk veel gaan om overlast, hang, ja. jongeren, graffiti. Maar, maar het idee... Daarmee wil ik het niet afschieten. Want ik zie wel, want ik ben laatst ook bijvoorbeeld in Rotterdam en hele geweest... dat daar toch, weet je wel, heel de bevolking... en dan hebben we het over Rotterdam-Zuid... gewoon toch 20, 25 man bij elkaar zit. En ik chargeer nu even, maar de Marokkaan zit naast de Turk... en die zit naast de Antilliaan... en die zit naast de Nederlander met een t-shirt van Feyenoord. En toch wordt daar in een groepsgesprek besloten... dit zijn nu onze pijpunten. Politie, kunt u hier wat ja. meer aan doen? En dat vind ik op een bepaalde manier wel interessant... omdat je ook die verbondenheid aan die wijk ziet... Op een bepaalde manier versterk je het geloof toch in het gezag? Nou ja, en het is tussenweg, he? om ja, een aantal zaken. De politie houdt zelf de controle over de veiligheid, over het gezag. Alleen je laat burgers wel meepraten en in die zin mee beslissen over wat er moet gebeuren. Ja, en dat betekent dus niet dat de alle politiecapaciteit daar natuurlijk heen gaat. Uh, wat dat zou leiden, wat ik net zei, je ziet vaak heel nog dat ja. het gaat om bepaalde vormen van overlast. Maar je kan wel degelijk zeggen, als dat werkelijk leidt tot onveiligheidsgevoelens... en tot een, een, een verminderd vertrouwen ook in het probleemoplossend vermogen van de politie... dat je gewoon een heel klein stukje capaciteit van die politie in die wijk voor die problemen ja. dan veilig. Op uh, hoeveel plekken gebeurt dat nu? Nou, in Rotterdam zijn het nu alle verschillende wijken waarin dat de uh, buurtbestuur nou, uh, van de grond is gekomen. Ze dus zijn de verschillende losse wijken. En ook andere steden vinden het ook op plaats. Nijmegen heeft het volgens mij ook al. Dus het begint her en der nu op te komen. Maar het is aanvankelijk echt een Amerikaanse uitvinding geweest. En die met name was bedoeld echt om die slechte wijken, dus ja. die ghetto's. Echt uh, uh, ja, wat meer te verbeteren En ook met name de vertrouwen van die bevolking in de politie... die natuurlijk echt helemaal was verdwenen. Omdat we een beetje zijn. Ja. Nou ja, dat is hier natuurlijk ook wel een beetje zo. Het is wel mooi. We begonnen met het feit dat de politie en justitie... alles uh, heel veel dingen uit handen geven. Daarna over de maatregelen die zij zelf... heel erg uh, onder controle wilden houden met strenger straffen. En we eindigen met buurtbestuurd. Waarin we een prachtige tussenweg uh, hebben. Ik wil straks in het, uh, in het tweede uur na één uur van u thuis... graag uh, weten of u nou zelf dingen doet... om de veiligheid in uw buurt te vergroten of dat het u bezighoudt. Misschien bent u bij zo'n bijeenkomst van buurtbestuur in Helle Sluis geweest. Of uh, loopt u s'avonds uh, rondjes in de wijk. Of heeft u uh, bloemen, de bloemetjes letterlijk buiten gezet... om het straatbeeld wat aangenamer en wat veiliger uh, idee te geven. Laat het ons dan weten op 0800-1121. Dus 0800-1121. Of mailen naar casaluna.ncv.nl. Uh, Mark Schuilenburg, dank je wel voor jouw komst hier naartoe. Ja, graag gedaan. Helaas is het Sparta niet gelukt om... Uh, Weer op topniveau te gaan presteren, nee, om nee, daar dan nee. maar bij af te sluiten. Dus het wordt gewoon nog een jaartje eerste divisie. Het wordt nog een jaar sparta top Ors kijken, ja. ja. maar toch nog wel naar het kasteel. Nee, het kasteel, dat blijft inderdaad in nog steeds het mooiste stadion van Nederland. Ah joh, en weet je, het scheelt een hoop wedstrijden. Blijft Zwaar, het lekker ja. veilig in het kasteel, Zwaar. toch? Sorry, dat is ja. dan weer het voordeel. Ik wens jou een goede gang terug naar Rotterdam. Ja, dankjewel. En uh, ik spreek u graag straks thuis uh, na één uur... over de veiligheid in uw wijk en uw initiatieven daartoe. Tot zo. Ik. ik, ik, ik, ik, ik, ik. En ik. Ik ben niet alleen. Tel jij. NCRV. De NTR presenteert. De Spin. Een radiokrimi in 70 delen. Geïnspireerd op de IRT-affaire. Is heel klein alles volgens het boekje binnen dat team zijn Aflevering 64 Oude aardappels in mei. Trompenberg was niet gekomen met de informatie die ik nodig had. Hij beweerde dat de directie niet bestond. Hij was een pion geworden in handen van Eddie Lagarde. Dat kon niet anders. O, oh, godverdomme. Alles hing nu af van het megatransport dat elk moment kon binnenkomen. Maar de tijd begon te dringen. Ook Cor moest voor de commissie verschijnen. Hofstra. Ik bloed als een rund. Ik heb een me gesneden met scheren verdomme. Gewoon wat erop drukken. Flinke tot. Ben je vanwege het verhoor? Ja, nee, nou ja. Ben je zenuwachtig? Man, hou op. Ik heb geen oog dicht gedaan. Ik zweet peentjes. Nou, je hebt weinig moeite met praten, jij, hè? Dat scheelt. Ja, maar met die camera's erbij. Dan voel ik me zo naakt. Doe een pruik op en een feestneus. Ik kan je zo van me lenen? Bespaar Wat mij betreft hoef je niet te komen. Al die moeite, helemaal naar Den Haag. Eh, wel, nee, geen probleem, ik kom. Je bent toch mijn partner, of niet? Echt hebt echt wietse. Ze... Hé, hey, ik heb mijn beste pak al aangetrokken. Dat ga ik me nou echt niet meer uitrekken, hoor. Wat denk ik? Nee, gekkie. Ik bedoel gewoon uh, de slaap even wegspoelen. Nee, het gaat alweer, hoor. <Selicult> <Selicult> uh, Helga? Het is beter dat je niet meer komt. Dat je niet meer naar kantoor komt, bedoel ik. Je leven loopt hier gevaar. Je kunt de dingen ook overdrijven. Nou... Ik, ehm... Ik ga de zaak verkopen. De zaak? Met het geld kan ik een nieuw leven beginnen. In het buitenland. Een leven zonder Armin Oost. Verkopen? Wanneer? Het kan vandaag nog. Weet je waar ik nu zin in heb? Hmm. De zee. En jij gaat mee. Oh. Aan de orde is het verhoor van de heer Van Rijn. Uh, ik vraag u op te staan voor het afleggen van de eet. Meneer Van Rijn, de door u af te leggen eet, luidt... ik beloof de gehele waarheid en niets dan de waarheid te zeggen. Dat beloof ik. Goed. Meneer Van Rijn, wat uh, betekenen die merkwaardige codes... die ik in uw verslagen aantref? De CR01, bijvoorbeeld? Die mij een beetje aan Star Wars denken. <lacht> ja. de CR01 staat voor een van onze informanten. Mm -hmm. Maar verder kan ik u niet te veel vertellen over die codes. Waarom gebruikt u die codes? In verband met mogelijke lekken in het justitiële apparaat. <Slacht> Begint u nu ook al? Het is de realiteit, meneer de voorzitter. Onze lieve heer heeft vreemde kostgangers. Meneer Van Rijn, wat ik mij afvraag... wie kon door al die codes nog controleren wat u aan het doen was? <Slacht> meneer Van Rijn... Is er nou echt geen andere uitweg? Het spijt me, Elga. Ik, ik weet dat de zaak een deel van je leven is. Hoe oud was je toen je begon? Negentien? Negentien, ja. Ik had naar je moeten luisteren. Ik... Het spijt me zo, Elga. Dat moet je van me geloven. Hé, hey. je vader. Weet die het al? Ik weet niet of ik het ga redden. Jij bent intelligent, William. Dat is je redding. Je intelligentie en je intuïtie. Mijn intelligentie en mijn intuïtie. Ja, misschien heb je wel gelijk. Meneer Van Rijn, kunt u mij vertellen wat de rol van uw informanten was richting Marokko? En dat kan ik u om veiligheidsredenen niet exact uit de doeken doen. De bestellingen die zijn gedaan, zijn allemaal gedaan door de criminele organisatie. Maar kunt u wel vertellen, meneer Van Rijn, hoe die transporten werden gefinancierd? Wie werd waarvoor betaald? Dat weet ik niet aan mijn hoofd. Alles is bijgehouden in de boeken. Ja, dat betekent dat er boeken zijn die ik niet ken? De inhoud van die boeken mag niet openbaar worden gemaakt... in verband met de risico's voor onze informanten. Uh, en achter gesloten deuren? Achter gesloten deuren? Ja. Dat moet wel kunnen, hm. Meneer Trompenberg. Een nieuw depot? Ah, ik zie dat het raampje er weer in zit. En dat niet alleen. Ik heb meteen een nieuwe alarminstallatie laten aanleggen. Het is hier nog net geen Fort Knox, maar veel scheelt het niet. Dit zal de laatste zijn. Oh. Ik hoop binnenkort naar het buitenland te vertrekken. Waarheen? Ah, als ik vragen mag. Dat weet ik nog niet. Maar zou u deze cassette net als de andere bij de heer Hofstra kunnen laten bezorgen... mocht mij iets overkomen? Natuurlijk, vanzelfsprekend, maar ik... U kunt erbij rekenen. Hé, hey, Cor. Dat ging best goed. Wat je goed noemt. Oude aardappels in mij. Je hebt niks gezegd dat tegen ons gebruikt kan worden. Ach, ik had iets moeten zeggen over die codes. Als ze die verslagen maar geheim houden, kan dat toch niet zoveel gebeuren? Nee, echt dat wel. Hé, hey, waarom nou zo somber? Ik moet door die rattenkolonie heen. Je bedoelt onze vrienden van de pers? <laughs> ik heb een achteruitgang gevonden. Ja. Zeg, weet je eigenlijk waarom Jacqueline er niet was? Maar William, ga zitten, jongen. Pardon. Hi. Kerel bedoel ik. Zeg ik nog steeds jongen tegen je? U mag dat zeggen, oom Norman. U wel. Ik heb een heerlijke koyak staan. Nou, daar zeg ik geen nee tegen. En zelf maak ik graag een sigaartje bij roken. Nou, dat doe ik mee. Bij een goede kojak. Bij een goede sigaar. Yeah. Zo. Echt van hè? Uh -huh. Wat brengt jou hier? Als ik het kort mag zeggen: de jeugd. Altijd haast. Nou, dit is meer zoals je een pleister van een wond trekt. Snel, huh? dan doet het minder pijn. Ik wil het kantoor verkopen. Aan mij? Ja. Dan komt een oude wens van mij toch nog uit. Ik wilde altijd al samengaan met jouw vader. Oh, wist ik niks van? Het zou voor ons beiden veel voordeliger zijn geweest. Maar je vader wilde daar niet aan. Die wilde de zaak bewaren voor jou. Ten koste van alles. Is je misschien iets ontgaan? Mm, wat zou mij moeten zijn ontgaan? Dat Cor vandaag wordt verhoord door de commissie. Ja, nou ja, hij wilde niet dat ik zou komen. En dus kom je niet? We zijn collega's, dacht ik. Cor, jij, ik... We waren een driemanschap, verdomme. Misschien had ik een reden om niet te komen. Zoals je weet heeft mijn baas ontslag genomen. Ja, en? Nou, dat betekent dat de rest van de officieren allemaal wat harder moeten werken. Godverdomme, als daar even zitten. hè? Laat die jongens meteen vallen. is een baksteen. Hé? Wie bedoel je? De officieren? Zoals en zo ben jij ook. Yonk idioot. nu begrijp ik pas, mama, dat deze viool jouw stem is. <laughs> ik mag wel mama zeggen, toch? Stomme klootzak die ik ben. Ik had gewoon vaker moeten spelen. Zas? Saskia? Zas? Oh. Koor van Rijn. Koor, er is iets met Saskia stond op een antwoordapparaat. Ze zegt dat ze op de vlucht is voor Armin Oost. Samen met Nora. Nora? Ja, Nora. Een vriendin. Oh, God, ja, ik sta nu in het appartement van die Nora. Alles is zoveel hoop gehaald, Cor. Ze is één grote puinzooi. Het kan niet anders of dat zijn de mannen van Armin geweest. Shit. Ik heb je hulp nodig, Cor. Cor! Uh, sorry. Wat? Het uh, spijt. Wat? Hé. Ik kan je niet helpen. Niet nu. God. De boeken. Sorry. Hé? Jezus. U hoorde onder meer... Hein van der Heijden, Sanne den Hartog en Sylvia Porta. Regie Chris Bajema en Jeroen Stout. Scenario Stan Lapinski. Zoek de website ntr.nl de spin. Dit programma kwam tot stand met steun van het Mediafonds en de NPO.